Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Op de Utrechtse heuvelrug is een wolf doodgeschoten. Het is vermoedelijk probleemwolf Bram. Die had een wandelaarster gebeten en was betrokken bij nog meer incidenten. De provincie Utrecht had een vergunning gegeven voor het doden van de wolf. Dat deden ze nadat experts zeiden dat die gevaarlijk is voor mensen. Het is nog niet zeker of het juiste dier is doodgeschoten. Ze moesten dus wolf Bram hebben. Uit DNA-onderzoek moet blijken of het echt Bram is die niet meer leeft. Een uitzendbureau uit Rotterdam krijgt een boete van ruim 4 ton... omdat ze 60 mensen zonder werkvergunning hebben ingezet bij de Grand Prix in Zandvoort. Die werkt als afwasser of keukenhulp. Het bedrijf dat hen inhuurde krijgt ook een boete van 4 ton. In Hongkong is de zoektocht naar slachtoffers in de afgebrande woontorens klaar, zegt de politie. Het dodental staat op 159. Er worden nog 31 mensen vermist. En burgemeesters mogen demonstraties voor de ingang van abortusklinieken blijven verbieden. om vervelende situaties te voorkomen. Dat heeft de hoogste rechter bepaald. Het gaat om protesten die te zien of te horen zijn bij de kliniek. In vier steden verboden burgemeesters protesten voor de deur van een abortuskliniek. Demonstranten waren het daar niet mee eens en stapten naar de Hoge Raad. En deze artiest hebben we afgelopen jaar met z'n allen het meest gestreamd op Spotify. Ja, Frenna luisterde in Nederland het meest, gevolgd door Lil Kleine en Ronnie Flex. Wereldwijd staat Bad Bunny op één. Vanaf vandaag kun je als Spotify abonnee ook zien wat jouw tophits van 2025 waren. De Spotify rapt is er weer.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 Veel te snel voorbij. Wees niet bang dat het fout zal gaan. Want alleen is er ook niet veel aan. Dus blijf bij mij. Stoet er ogen open, stapt een pet uit. Trekt haar kleren aan. Ja. Yeah. Zoet er haar goed, poetst haar tanden, maakt zich klaar.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 Geef op strand een schat, we zien het wel, want ik wil.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 F.M. What's wrong? Zandvoort ZFM Game. As the seasons come and go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 No, no change that now you can try if you want to you can change your telephone number and you can change the address too but you can't stop me from loving you no you can't change that no no you can change the phone number and you can change your address too but you can't stop me from loving you no you can't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 But you still keep a handle on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 Dit is ZFM, 106.9 FM. my life, give I'm post go start lot some fem